Minister Leers voor Immigratie en Asiel kijkt zo snel mogelijk... naar de zaak van een jonge asielzoeker uit Almelo. De jongen van acht heeft een hersentumor... en hij heeft mogelijk nog maar een paar weken te leven. Samen met zijn moeder vluchtte hij zeven jaar geleden uit Sri Lanka. Oppositiepartijen willen dinsdag Kamervragen stellen aan minister Leers. Een woordvoerder van die minister zegt dat doodzieke mensen... niet zullen worden uitgezet.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 Een bijzonder goede nacht en welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam, waar ik elke zaterdagnacht iemand interview. Een uur lang die even op een kamer hier in het College Hotel tot rust kan komen. En deze week hebben we een politieke gast, want ja, het kerstreces is weer achter de rug. In de Tweede Kamer wordt weer gewerkt en hij werkt zeker. Maar niet alleen op het, op het front van de Tweede Kamer. Hij is ook lijsttrekker tijdens de Provinciale Statenverkiezing in Noord-Holland voor de partij, de PVV. Hier, achter de deur van Kamer 108... zit niemand minder dan Hero Brinkman. En ik klop aan. Nee, het is nog stil. Oh, daar gaat de deur open. Een bijzonder goede avond. Goeie avond, Patrick. Ja. Van binnen. Gaan we gewoon je en jij zeggen? Ja, graag. Ja. Wat fijn dat je open doet. Goed, hè? Ja, maar, nee, maar ik stond net op de gang en ik bedacht een plotseling van... Uh, misschien heb jij ook wel beveiliging of... Uh, nee, nee, nee. Ga zitten, ga zitten. <laughs> Dankjewel. Nee, hoor. Ik heb geen beveiliging nodig. Nee, maar ben je nooit bang? Nee. Ik... Uh, nee, ik ben eigenlijk nooit bang, nee. Nee. Ik ben bang voor de tandarts, moet ik je bekennen. Ja, maar daar is geen beveiliging voor mogelijk. <laughs> daar is geen beveiliging nee, voor en, en, Want uh, jullie partijleider Geert Wilders, die wordt volgens mij door een ja. mannetje of twaalf beveiligd. Ongeveer elke dag. Daar mag dag ik daar uh, geen uitlating over doen. Uh, en, en, en, en waarom jij niet? Ben jij, ben jij nooit bang dat er jou ook iets kan overkomen? Nee, ik ben, nee, nogmaals. Ik, uh, ik denk daar nooit over na. Ik, uh, als ik de straat op ga, dan heb ik nog steeds dat oude politiegevoel. Met andere woorden, ik zie wanneer mensen. Anders reageren dan de rest van het, uh, van het publiek. En uh, dan ben ik alert en dan denk ik, hé, hey, er is iets aan de hand. En daar, uh, ja, daar passeer ik mijn, uh, mijn veiligheid denk ik dan nog, nog maar steeds op uh, wat dat betreft. En kijk je dan ook met je oude politieogen naar de beveiliging van Geert Wilders? Wordt hij goed beveiligd, vind je? Ja, maar nogmaals, uh, ik, ik vind zeker dat hij uh, dat heel professioneel uh, zeer goed beveiligd wordt. Maar ik ga daar verder inhoudelijk uh, niet op in. Oké, okay, sorry. Nee, helemaal uh, niet. Uh, nee, ik nee, was gewoon een geïnteresseerde vraag zo van Goh. Luister, wordt is die je wel mag, goed beveiligd? Je mag alles vragen. <laughs> nee, maar wel, ik, ik hoop maar dat hij goed beveiligd wordt. Ja, ja. Ik, nou ja, ik, ik weet zeker dat, uh, dat, dat, dat die mannen en, en ook vrouwen hun uh, een, ja, een professionele best doen, hun uiterste best doen. En desnoods hun leven zullen geven voor de veiligheid van Geert. Nou, ik ben in ieder geval blij dat je op deze veilige kamer zit. <laughs> Bevalt je het een beetje? Ja, een mooie Kom je een kamer. beetje tot de rust? Ja, het is een mooie kamer, uh, zeker. En ik, uh, ja, ik vind uh, het begint gezellig. Ja, ja. en het is uh, Amsterdam. Ja ik, zat, ja, ik zat net lekker even naar buiten te kijken. Amsterdam bij nacht. Nou, dat ken ik natuurlijk wel. En dat is, uh, ook, uh, ook het licht. Het licht is er altijd heel speciaal in Amsterdam. is een beetje, beetje geel licht, niet dat heldere. En dat hoort natuurlijk echt bij Amsterdam. Dat, dat heeft me ook gedaan om de sfeer bij de grachten een beetje uh, naar uiting te brengen. Ja, dat is toch altijd weer een vertrouwd gevoel om dan uh, in de nacht door Amsterdam te lopen. Ja, je kijkt er ook een beetje bij alsof je het mist. Nou ja, ik, kijk, ik heb hier 22 jaar rondgezworven uh, als politieman. En uh, ja, Amsterdam, dat uh, heeft bij mij altijd nog wel een uh, speciaal plekje. Ja, ja is het, is het je, want je bent eigenlijk geen Amsterdam, maar is het speciaal om uh, politieman te zijn in Amsterdam? Ja. Ik, ik, dat denk ik wel, maar ik, Amsterdam is het enige korps waar ik gewerkt heb, wat dat betreft. Dus ik, ik heb niet echt veel vergelijkingsmateriaal. Maar de, de mentaliteit van Amsterdammers is wel degelijk anders dan, dan bijvoorbeeld Rotterdammers of mensen uit Twente. En uh, wat dat betreft uh, kan ik je wel verzekeren dat het altijd heel speciaal is om politieman in Amsterdam te zijn. Want jij kwam uit Twente, ja, moest ja. jij wennen aan de mentaliteit? Ja, ontzettend. Ja? Ja. Wat dan? Ja, joh, in het begin, je wordt overal uh, uh, word je in de maling genomen natuurlijk. Als, hè, zeker als je met een Herman Finkers accent van... ik kom uit uh, Twente en ik, uh, mag ik jouw uh, reedbewijs en kentekenbewijs in zien... nou ja, dan word je natuurlijk finaal uitgelachen, dat snap je wel. Uh, en ook niet serieus genomen, zeker niet als broekie van Twintig... Uh, uh, in uniform uh, Amsterdam aan, aan de kant zetten. Dus ja, ik moest daar ontzettend aan wennen. Ook uh, de collega's onder elkaar... Die, uh, die jou ook de namen, op de hak namen en, uh, en uh, probeerden in het ootje te nemen. Wat, wat ook regelmatig gelukt is, hoor, daar gaat het niet om. En uh, ja, daar waar ik vandaan kwam, deed je dat niet zo, uh, zo, zo nadrukkelijk? Dan was het al gauw van, uh, zeg, moet je mij hebben? Dan moet je opbouwen, ons Kijnkanaal. Want heb jij veel van die straatwijsheden die je hier geleerd hebt in Amsterdam... heb je die meegenomen naar de Tweede Kamer? Uh, ja, dat denk ik wel, ja, want ik... Uh, ik heb het in het begin bij de politie echt heel erg moeilijk gehad... met die mentaliteit, met die, met die westerse mentaliteit wat dat betreft. Maar ik heb op een bepaald moment uh, wel een knop omgezet... en gedacht, nou luister, uh, uh, je kunt lekker uh, twens blijven... Uh, of je kunt je gewoon helemaal aanpassen. Want wat, wat ik later begreep is dat... dat, dat uh, dat het argumenteren en elkaar de loef afsteken... en proberen elkaar in het ootje te nemen... dat had ook een hele belangrijke functie. Want het was namelijk ook een soort training... om je uh, tegen de Amsterdamse mentaliteit... Uh, tegen die geinponers op straat... om, om daar uh, uh, toch een goed weerwoord tegen te geven... En daar heb ik wel veel van geleerd. Dat, echt dat straatvechten met de mond. Hè? Niet letterlijk vechten, maar het straatvechten met de mond. Daarom Amsterdamse... ja, ja, dat heb badtechnieken. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ik bedoel, uh, ik, ik, ben, uh, ik, ben, uh, ik ben buurtregisseur geweest van onder andere een gebiedje op de Turkatenmarkt. Nou, als er nou el, el, ergens mensen zijn die op zijn Amsterdams uh, iemand finale uh, tot de enkelstoel kunnen afhakken. Ik de mond, weet het, want ik woon, ik woon op, er zelf nou. in de buurt. Dus, uh, ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, mooi. Ja. Uh, we nemen ook altijd eventjes uh, de week door. Afgelopen week was natuurlijk een druk... Laat ik even beginnen met het afscheid van Femke Halsema. Was je erbij? Ik zat in de kamer bij. Heb je, je geklapt? Te... Ja, uiteraard. Ja? Ja. Ik neem ja. even een slokje. Ik neem een slokje, ik woon Ja, ja. <laughs> um, ja nee, ik heb geklapt. Uiteraard, het is een, een, een, een, een zeer goed collega... die, die uh, op een uh, hele goede manier... op een heel moeilijk tijdstip, denk ik...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 Um, nou, maar is ik, geen ik, ik, ik, het is een heel coalitie. Pardon? Het is geen meerderheid, met de gedoogsteun is het nou, de, Ik noemde de 18 ja. miljard, en de ja. 18 miljard zitten in een financiële paragraaf... en die hebben wij wel mee de ondertekend. Dus dat, dat betekent wel dat wij, als ik het heb over de 18 miljard... dan is het wel de coalitie. Maar nou, daar hebben wij ook voor getekend. Nog meer nieuws van afgelopen week, of eigenlijk van vandaag. Er zijn heel veel uh, ja, Wikileaks-documenten ja. over Nederland uh, vrijgekomen. Ook met de discussie over uh, uh, Afghanistan. En daaruit bleek dat Amerika ook uh, vindt dat Wilders een extreemrechtse ophitser is. Wat ja. vind je daarvan? Nou ja, ik. <laughs>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 Ja, zal ik openen? Ja, het is jouw kamer. Ja, maar bestel... jij bestelt. Ja, ik was zo vrij om zelf te bestellen, maar oh, kijk. hij komt al binnen. zijn al binnen. Goedenavond. Goedenavond. Cola. Ja, dankjewel. En een biertje. Dankjewel. Proost. Yes, cheers. Uh, hij zelf zegt dat hij van de lijst af is gehaald... omdat hij uh, moslims probeerde te integreren... In de samenleving? Ja. Hij, had een, uh, hij recruteerde moslima's ja. voor de zorgsector. Ja. Nou, hij had inderdaad... Uh, hij heeft een, en dat uh, jullie dat niet trokken omdat, dat, uh, omdat jullie dat niet leuk vinden? Nou, dat, dat is niet waar. Dat laatste wat je zegt. Dat is uh, zeker niet waar. Uh, uh, hij heeft een anderhalve maand geleden dat tegen mij gezegd. En vervolgens uh, hebben wij uh, het plan bedacht om... Uh, ik was, ik, ik was daar niet bij. Ik zie totaal helemaal niets in dat soort uh, integratiesubsidies. Ik vind het ook complete onzin uh, dat uh, daar ook extra geld aan gegeven moet worden. Maar uh, wij is hadden... Het is toch goed dat mensen integreren? Hartstikke goed, maar dat hoeft dan niet met extra belastinggeld. Ik bedoel, laten we nou maar zorgen dat, uh, dat, dat, dat ook, uh, dat ook uh, iedere Nederlander... of die nou uh, wit, uh, bruin of, of, of geel is... dat iedere Nederlander uh, uh, gewoon werk kan krijgen en, uh, en een baan kan krijgen... Um, uh, we hadden afgesproken dat hij uh, uh, toch uh, dat project zou doorzetten. En ik heb hem ook een paar weken geleden al gezegd... zet dat nou door, ga dat project indienen. Want waar ik me wel heel erg druk om maakte, was het feit... dat hij uh, op een hele eenvoudige manier een toezegging kreeg... voor een subsidie van 150.000 euro. Hij had een bepaald idee uh, om um, Moslima's te integreren in... Uh, uh, in uh, Banen voor de Zorg. <clears throat> en uh, daar heeft hij een paar gesprekken gehad, over gehad bij de, bij de provincie. Uh, hij had nog geen plan ingediend, maar hij had wel een toezegging gekregen al... dat op het moment dat hij een stichting uh, ging oprichten... hij die anderhalve ton zou krijgen. En dan denk ik bij mezelf de, de, de provincie klaagt steen en been... dat ze geen geld hebben... Uh, ze willen een kerntakendiscussie uh, doen. Nou, ik vind integratie is niet de kerntaak van, van de provincie. Het is de kerntaak misschien van het Rijk en misschien van de gemeente... maar zeker niet uh, van, uh, van de provincie. En zij, uh, geven zomaar, zij zeggen zomaar 150.000 euro toe. dat ja, als ik daar gezegd, tientallen moslima's door in de zorgsector terecht zouden komen... dan is dat geld misschien goed gebruikt. Ik vind sowieso dat uh, als mensen hier uh, uh, legaal zijn... dat ze aan het werk moeten buiten alle, uh, alle subsidies om. En als ze dat niet, niet willen, dan moeten we ze aan het werk dwingen. Dus als iedereen zo goed kan integreren zoals jij als Twent... in het Amsterdamse politiekorps, dan, dan, dan kan iedereen het. Nou ja, we, ja dat lijkt me wel. en We hebben het trouwens over uh, vaak tweede, derde, vierde generaties... die hier gewoon geboren zijn... Dus met alle, alle respect, ik, ik ben nog niet eens in Amsterdam geboren. Dus hij zegt van, uh, dat hij eruit is gezegd omdat hij dit uh, uh, integratieproject uh, had bedacht. Maar hij is er dus eigenlijk gewoon uitgezet omdat hij gewoon geen ja. goed gedrag getoond heeft de afgelopen tien jaar, zeg maar. Nou, ik ga niet zeggen dat hij geen goed gedrag heeft getoond. Maar hij heeft zijn VOG niet gekregen. Uh, Weliswaar, nogmaals... Willis... heeft hij dan de waarheid gesproken waarom hij van de lijst afgehaald is? Eh... Uh... Nou, die, nou, nee, dus niet. Als hij uh, inderdaad gezegd heeft, um, en ik heb hem gesproken vandaag, waaruit bleek dat hij dat, dat, hij dat inderdaad heeft aangehaald. Als hij doet voorkomen dat uh, dat integratiesubsidie, dat integratieproject, uh, dat, integratie dat dat de reden is geweest dat hij van de lijst uh, af is gegaan, dan is dat niet correct. De enige echte reden is dat hij een VOG niet gekregen heeft. Dus dan liegt hij? Ja, nou ja, liegen. Kijk, ik weet hoe dat gaat. Ik heb hem uh, afgeraden om, die, uh, om dat interview te doen. Maar hij was al van de lijst af, dus hij heeft het, hij heeft het uh, wat dat betreft... Uh, natuurlijk totaal zelf beslist om die, dat interview te geven. Maar ik weet uit eigen ervaring dat uh, journalisten ontzettend slim zijn... In, het, uh, in, het, uh, uh, in, in een interview. Ik kijk jou niet specifiek aan, hoor. Uh, dus, <Klacht> maar sommige journalisten zijn echt heel erg uh, slim in het omzetten van een bepaald beeld... wat je eigenlijk niet had willen scheppen. Maar goed, baal je ervan? Het is wel je nummer twee die je nu eigenlijk zo'n paar weken voorhand kwijt bent. Moeten we daar nou de hele tijd over gaan hebben? Nee, nee, nee, nee. Maar we hoeft er niet de hele tijd over te hebben. Maar ik wil gewoon weten of je ervan baalt. Dat heb ik je net al gezegd. Natuurlijk baal ik ervan dat mijn nummer twee geen VMG krijgt. Ik bedoel, ik zet hem niet voor niks op twee. Maar dat neemt niet weg. Ik heb vijftien uh, echt hele goede mensen. En ik heb ook over die nummer twee en ook over de nummer drie... en ook over de nummer vier heb ik echt dagenlang over nagedacht... wie ga ik welke stek geven. Want ik heb namelijk... en dat meen ik echt serieus, ik heb een hele goede lijst... waarbij de nummer tien echt niet onder doet voor de nummer twee. Dus wat dat betreft uh, zitten we, zit de PVV in Noord-Holland wel in een luxe positie... Uh, en is het des te zuurder dat het juist die nummer twee dan dat Veogenie krijgt. Maar uh, ja, so be it. Uh, uh, uh, de, de politiek gaat niet altijd over rozen natuurlijk. Dus je hebt eigenlijk een beetje een klote dag. Nee, ik heb helemaal geen klote dag. Ik, nee. bedoel, ik sluit de dag toch bij jou af. Ik bedoel... <laughs> ja, maar dit is eigenlijk alweer de nieuwe dag, hè? Het <laughs> ja, is eigenlijk dat alweer waar. zondag. Dat heb je gelijk. Dus, um, wie wordt uh, de lijsttrekker uh, voor de eerste Kamerverkiezing bij de PVV? Ik heb geen idee. En als ik het wel zou hebben, zou ik het je niet zeggen. Dus jij weet het niet? Nee, ik weet het Maar iemand niet. moet het toch weten? Ja, dat denk ik wel. Weet Geert het? Uh? Geert Wilders het zelf? Ik weet niet of Geert het al weet. Dat zal toch wel. Ik met wie beslist niet. hij dat? Niet met jou dus? Nee, niet met mij. Waarom Altijds, niet? We, Misschien dat we het nog in de fractie over gaan hebben, maar dat, uh, dat weet ik niet. Want jij bent toch wel uh, een goede vriend van, van Geert Wilders? Dat ja. lees ik altijd in die artikelen. Dus maar waarom overlegt hij dat dan nu met jou? Waarom zit jij niet in dat uh, beslissingstraject? We hebben het een en ander verdeeld uh, over uh, de lijsten. En uh, daarbij is de verdeling onder andere gemaakt dat ik uh, de, de, de provincie Noord-Holland trek. Dus ook voor, de, voor die lijst uh, ben ik met name verantwoordelijk. Uh, en zijn ook overigens de mensen uh, natuurlijk ook door Geert gezien. Um, ja, en, uh, en andere mensen zijn voor de Eerste Kamer uh, verantwoordelijk... Ik vind ik jammer dat je niet mee mag daarover mee mag meedenken? Nou ja, kijk, dan gaan we terug naar een oude discussie van vorig jaar. We zijn gewoon geen, geen politieke democratische partij. En een... daar baal je ook nog steeds van? Nee, daar baal ik niet van. Ik bedoel, ik heb met strijd gestreden, ik heb hem met open vizier gestreden. Uh... Maar je hebt hem verloren. Ja, maar ik bedoel, als je in de politiek niet tegen je verlies kunt... dan moet je er niet in gaan. En overigens, uh, we hebben een aantal afspraken gemaakt... en ik zie het zeker niet als een verlies. Want uh, uh, weliswaar is die politieke partij... die komt er in deze periode uh, niet. Uh, maar dat neemt niet weg dat er op enig ander moment... Uh, na deze uh, zittingsperiode deze hij er misschien wel kan komen. Plus het feit, we hebben natuurlijk ook wel... Wat, uh, ja, die, die nota toen die is uitgelekt, maar daar zaten ook een aantal voorstellen in... voor interne democratie. En daar uh, ben ik wel heel erg tevreden over over dat resultaat wat daaruit is gekomen. Nou uh, hebben die Amerikanen, dus hadden we het net over... die hebben gezegd, van nou ze vinden Geert Wilders een beetje een ophitser. Zou Geert Wilders jou bestempelen als ophitser binnen de PVV? Omdat je natuurlijk wel nee. altijd op zoek bent naar, uh, naar, nee. naar, naar democratie en een jongere beweging. Nee. En, uh, jij, jij kan ook best weet goed 300, koers, Ik weet 300% uh, zeker dat Geert Wilders mij geen ophitser vindt. Nee. het worden spannende verkiezingen ja uh, eerste kamerverkiezingen dat zou ja. toch eigenlijk een, een, een meerderheid voor het cda vvd en de pvv uh, moeten opleveren gaat ja. dat lukken ja. ja ik denk het wel maar het, uh, ja ik ben uh, ik ben niet zo blij met het uh, met de beslissing om uh, om voor de eerste kamer om voor de ps verkiezingen uh, het dossier van de van de afghanistan missie uh, te behandelen um, maar ik, ja, ik denk dat we een hele goede kans maken. Ik denk dat het merendeel van het Nederlandse volk dit kabinet wil. Daar ben ik van overtuigd. Peilingen wijzen dat ook uit, maar ik, ik, ik, ik proef het ook op straat. Maar jij vindt het een stomme fout van de VVD en het CDA... dat zij terug naar Afghanistan willen en dat eigenlijk er doorheen willen duwen... Nou, voor de. Ik de, heb de, het woordje de... stom niet genoemd. Nee, maar, zeg ik. Ja, precies. Maar ik, uh, ja, ik vind het gewoon niet handig. Ja. Het is gewoon niet handig. Ze zou het beter twee maanden kunnen wachten, denk ik. En daardoor gaan ze de Eerste Kamerverkiezingen verliezen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze de Eerste Kamerverkiezingen gaat verliezen. Iedereen ziet ook dat hoe je het went of keert, dat Rutte het goed doet. Uh, iedereen ziet ook dat het CDA en VVD-kabinet het verder goed doet. Ondanks, dit, uh, ondanks deze missen. Um, en ik heb ook het idee dat het Nederlandse volk uh, dit kabinet ook echt wel pruimt, wat dat betreft. Ja, dat is zo grappig, want jullie zijn jullie uh, gedogen natuurlijk, dat kabinet. Dus dan ben je wel eigenlijk uh, uh, goede vrienden. En je, je goede vriend uh, maakt een beslissing waarvan je denkt van... ja, dat trek ik echt niet Ja, door het de mooie daarvan is dat je het gewoon kunt zeggen. Dat is toch dat prachtig? Dat is, dat is goed voor het dualisme, is goed voor de democratie. Betekent dat als, uh, als het CDA en de VVD uh, die missie er toch door wil hebben... dat ze met de oppositie aan de gang moeten? Nou, in plaats dat... dat in de oude uh, vorm, in de, bij een meerderheidskabinet... alles dichtgespijkerd zat in zo'n uh, zo regeerakkoord... zal uh, de, de regering nu daadwerkelijk ergens el, el, elders steun moeten gaan zoeken... en moeten vinden om, om, om dat erdoor te krijgen. Nou, ik denk dat het hartstikke goed is voor het dualisme en voor de democratie. Jij bent nu bezig met het opzetten van die, van die lijst voor Noord-Holland. Uh, jij niet alleen zeg je er zijn. Er zijn nou ja, die er, lijst is, er, is klaar. Ja, precies. Maar je bent bezig met het, het zorgen dat het allemaal goed komt. Wat, ja. Want volgens mij was je vandaag nog naar het gemeentehuis of gisteren in. in gisteren. Uh, ja. Nou ja. dat is in een dat is een dat is natuurlijk een behoorlijke organisatie hier, wat wij ook bij de Europese parlementsverkiezingen hebben gehad, bij een aantal gemeenteraadsverkiezingen en uiteraard ook voor de eerste keer bij de uh, tweede kamerverkiezingen. Als je als eerste als je de eerste keer meedoet aan een bepaalde verkiezing bij een politieke partij... dan moet je aan heel veel formaliteiten voldoen. En dat is een ongelooflijke organisatie. Omdat je nu eigenlijk op twaalf provincies meedoet. En daarnaast ook nog eens een keer met de Eerste Kamer. Maar jij hebt ook nog een, een, een baan als Tweede Kamerlid. En dan dit ja. en nog allemaal naast doen. Lukt dat allemaal wel? En gaat dat ook lukken straks als je verkozen bent... voor de provincie de ja. Staten van Noord-Holland? Nou, het is gelukt. Uh, in uh, in, uh, in Noord-Holland uh, en ik geloof in andere provincies ook... is het allemaal gelukt uh, met die formaliteiten. Uh, maar je hebt gelijk, het is een ongelooflijke organisatie... Het heeft me ontzettend veel uren gekost. Extra uren die uh, bovenop komen. Um, maar ja, het is uh, eenmalig. En uh, na uh, dinsdag ben ik van die formaliteiten af. Dan kunnen we echt de campagne in. En ik zal je ook vertellen, uh, je andere vraag was... Uh, hoe gaat dat dan in de toekomst met je dubbelfunctie? Um, ik heb een hele goede staf in, in de Kamer. Ik heb drie hele goede mensen voor me aan het werk. Uh, waarin ik heel goed afspraken kan maken hoe wij de politieke dossiers allemaal gaan voorbereiden... en ik daarin het de politieke deel doe... en voornamelijk de inhoudelijke deel... tussen het lezen van de stukken en uh, extraheren van de, uh, van de essentialia... Uh, dat dat gedaan wordt door mijn staf. Uh, nou, dat, dat, en daar vertrouw ik op. Dat gaat gewoon heel erg goed komen. Dat, dat werkt nu al heel erg goed. Dus dat, uh, dat, dat hoef ik alleen maar uit te bouwen. Maar ja, het wordt drukker. En dat gaat ook ten koste van iets waarvan je ook belangrijk vindt... Uh, dat het goed gebeurt... Namelijk je zoontje. Ja. En ik heb voor jou een plaat uitgekozen. Luister er goed naar. <laughs> Het gaat over je zoon. Ach oh God. Dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar.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 Waarin uh, er meer vrijheid is dan dat, op, dat, dat het op dit moment is. Uh, waarin er minder criminaliteit is. Uh, waarin de overheid een stukje kleiner is. En het volk meer te vertellen heeft. Nu, of uh, was ik gisteren, of gisteren, vorige week buiten van het kijken... en uh, Paul Schnabel zat daar, ja. van het Sociaal, Sociaal uh, Cultureel Planbureau... En uh, die had een mooie quote, die wil ik toch even aan je, aan je voorleggen. We het is altijd het, het merkwaardige beeld wat je in Nederland heel sterk hebt... dat de burger buitengewoon tevreden is over zijn eigen situatie, over zijn eigen leven... over zijn, over zijn werk, over zijn inkomen, over zijn huis, over zijn relaties enzovoort. Allemaal prima, als je de mensen vraagt, echt een hele hoge tevredenheid. Ook internationaal gezien, ja. hoor. Dat, uh, ja, kijk, we zeggen altijd, Denen zitten altijd nog boven ons... Maar dan zitten wij er toch heel gauw onder. En het vreemde is ook dat we wel het we gevoel gaan hebben dat de samenleving voor je is altijd Want het, is altijd het merkwaardige beeld. Wat je Komt in Nederland voor. heel sterk hebt, dat de burger buitengewoon tevreden is over zijn eigen situatie, over zijn eigen leven, over zijn, over zijn werk, over zijn inkomen, over zijn huis, over zijn relaties enzovoort. Allemaal prima. Als je de mensen vraagt, echt hele hoge tevredenheid. Ook internationaal gezien ja. hoor. Dat, ja, kijk, we we altijd, de Denen zitten altijd nog boven ons. Maar dan zitten wij er toch heel gauw onder. En het vreemde is ook dat we wel het gevoel hebben dat het met de samenleving niet goed gaat... en ontevreden zijn met de politiek. Maar zelfs dat, als je dat dus gaat vergelijken met de andere landen in Europa... dan zie je dat ondanks het gevoel dat wij hebben dat het bij ons niet goed gaat... we toch uiteindelijk dan nog altijd in de hoogste groep zitten. Nou, ja. dus het gaat goed met Nederland. Iedereen is best gelukkig. Nee, maar kijk, de heer Snabel die onderkent en benoemt nog niet eens... wat dat betreft de problemen die we hebben met de ongelooflijke immigratiestroom die we hebben te verduren gekregen. Maar dat en ook is wel de, een landelijk onderzoek, hè? En ook de islamisering van dit land. En dat is, dat, hoe je het dan verkeert, dat is gewoon een groot probleem. Uh, ook hier de stad, de stad van de, de vrijheid wat dat betreft. Uh, Amsterdam uh, heeft de laatste jaren, jaren achter elkaar... Uh, een grote mate van uh, intolerantie, uh, noem het maar gewoon grofweg uh, straaterreur. Tegen uh, joden, homo's en vrouwen gekend. En kent het tot op de dag van vandaag. Vraag elke Amsterdamse dame hier uh, op straat. Uh, ze kunnen je allemaal een aantal gevallen opnoemen. waarin ze uh, door Marokkaanse jongens uh, beschimpt, uh, bedreigd en beledigd zijn. Um, en dat is iets dat is echt een gezwel in onze maatschappij waar heel veel mensen het liefst een kop voor in het zand steken. En de PVV doet dat niet. En, dat is, en, dat, en, en, dat, en mensen zijn misschien... Mensen, mensen zijn over het algemeen, denk ik, heel erg tevreden en trots op hun land. Uh, dat ben ik ook. Ik ben ook trots op, uh, op Nederland. Uh, uh, uh, maar er moet aan dat facet, daar moet echt wat aan gebeuren. Anders dan, uh, dan herkennen wij ons land over 10, 20 jaar niet meer. Maar waar het mij om gaat, is dat liedje van, van, van André Hazes. En toen, ja. toen zag ik vorige week deze quote en dacht ik bij mezelf als je die combinatie maak. Die kleine jongen van jou groeit wel op in een mooi land. Ja, maar die groeit wel op, op een land waar de islamisering ongelooflijk heeft toegeslagen. Waarin er uh, steden zijn de, uh, waar uh, de, de straatterreur heerst. En uh, waarin ik me ma druk maak over het feit dat dat uh, misschien de overhand gaat krijgen in dit land. En dat wil ik gewoon niet. En dan zal ik, uh, met alle mogelijke middelen, politieke middelen... zal ik proberen dat uh, te bestrijden. Ja, maar je kan het langs die kant aanvliegen. Maar je kan het ook aanvliegen langs de kant van... Uh, ja, ja het, het, het is ook een mooi land, Nederland. En ja, waarom ja, altijd volgens mij, uh, zo boos en nee, chagrijnig misschien? Nou, vind je mij boos niet? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben ook niet boos. Uh, ik, ik ben wat dat betreft gewoon echt heel erg reëel. We moeten, en we, moeten ons, kijk, we moeten niet doen alsof we uh, geen problemen hebben met immigratie, integratie en met de islamisering. We moeten de, de islam uh, uh, moeten we, uh, be, moeten we echt op, hun, op zijn merites bekijken. En hoe je het net verkeert, het is een intolerante ideologie uh, die uh, mensen falen, discrimineert en opzij zet. Nee, niet alleen discrimineert en opzij zet, maar zelfs wil overheersen. En uh, ja. Dan kunnen we wel denken van, ja, daar, daar gaat hij weer. Maar, uh... Ja, maar goed, ik denk niet dat alle moslims zo denken. Maar mij gaat, nee, maar, mij oma, gaat ik ma ma het over die quote. Ja. Namelijk, die, ben je dan blij dat je dat hoort? Dat mensen in ieder geval toch positief zijn over hun eigen uh, zijn hier in Nederland. Ik kan me voorstellen dat je denkt, best of, ja, dat is toch mooi. Ja, ik vind het hartstikke goed dat mensen er zo over denken. Alleen... Uh, uh, uh, ik weet zeker dat ook heel veel mensen... als je de vraag zou stellen... en wat vindt u dan van uh, uh, de tolerantie in Amsterdam tegenwoordig... Uh, tegenover joden, homo's en, uh, en vrouwen... dan zullen diezelfde mensen zeggen... ja, dat, dat loopt de gaat uit. Dan moet een keer afgelopen zijn. Dan moet ik hier een, een grens achter. Als mensen zich hier niet willen aanpassen... dan moeten ze me oprotten. Dat denk ik ook namelijk. Ik denk dat mensen dan ook dat zeggen. Tja. Tja. Nou, ik vond een mooie quote van Paul Snabel. Ik dacht, dat moet ik toch even meegeven. Ja. Ja. Um, jij gaat mij ook iets meegeven. Je hebt namelijk een plaat voor mij uitgekozen. Ja, Ik heb hem niet meegenomen. Maar nee, ik heb aangegeven ja. ja dat ik dat heel mooi vind. Ja. Uh, waar gaan we naar luisteren? U2. Want? Ja, ik vind U2 echt uh, een geweldig band. Ik ben, uh, ben al vanaf mijn 16e fan, geloof ik, uh, van U2. Nou, hoor, laten we hem uh, starten. Ik ben ja. benieuwd welke het is. Oh ja, want Zet gelijk. je koptelefoon weer op. Ja. Paul Brinkpal koos uit I Still Haven't Found What I'm Looking For van you 2 Was het genieten? Ja, dit is een geweldige plaat. Overigens, die, dat hele album, de Joshua Tree, is echt een wereldalbum. Ja. Elk liedje is uh, melodisch uh, zo mooi. En zo, mooi uh, zo mooi. zit zo geweldig in elkaar. Dat, dat intro met die bas erbij. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik zal je even klappen. Ik heb een, uh, ik, ik heb een cabrio... En het is heel aardsociaal, maar in de zomer gaat het dak altijd open. En als dit soort liedjes, als ik dat dan in mijn cd doe... dan gaat die, dan gaat die, die, die bas, die gaat keihard aan. En dan zing ik snoeihard mee. Ja, dat vind ik geweldig. Is dat ontspannen? Ja, dan, uh, dan ben ik echt ontspannen, ja. ja. Ja, dan kan ik me helemaal afsluiten en in, uh, heerlijk uh, ingaan in een uh, stukje muziek. En, en hou je veel van muziek? popmuziek? Uh, nee, muziek? nou, ja, ik, ik vind muziek mooi, maar het is niet zo dat bij mij uh, vol continu... De, de, de, de cd's aanstaan of de radio aanstaat. Dat is bij mij niet het geval. Speel je instrument? Nee. nee. Beeld je je wel eens in dat je bono bent van U2? <lacht> nee. Nee, jeetje, had ik maar zo'n stem. <lacht> <lacht> nee, nee, absoluut niet. Nee, ik moet wel zeggen... Uh, uh, de...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 Uh, op sommige momenten wel, ja. Is dat een moeilijke keuze of is dat een nee, harde nee, keuze? Nee, nou, nee, nee. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, uh, dat heb ik haar toen de tijd, toen we een relatie begon, ook uh, wel eerlijk gezegd. Dat, als, uh, dat ik me, als ik me ergens in stort, dat ik dat uh, dus ook voor 300% doe. En in dit geval instorten bedoelde ik daarmee uh, de politiek ingaan samen met Geert Wilders.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 Dat vond ik al een schitterend ja, maar mooie Je bare, praat als nu al... alsof je 65 bent. Je bent, uh, bent halverwege de 40. Oh, dank je. Ik ben 46. <lacht> <lacht> <lacht> nou, dat is toch halverwege. <lacht> nee, maar je praat echt alsof het... Nee, Ik geef alleen maar aan. Ik, uh, ik, ik, ik, uh, ik vond me wat dat betreft uh, echt een, uh, een gezegend mens... dat ik uh, in de Tweede Kamer mag zijn... In, uh,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 Wij hebben, wij zijn maar jij hem... bent toch best een mannetjesputter? Ja, ik ben wel een mannetjesputter, maar dat voor ik TV je eigen agenda. en niet voor mezelf. Ja, toch ook, de, moet het moet democratisch ik ben, worden, ik, ik ben één keer contrair gegaan, zoals dat dan zo mooi heet. Ik ben één keer dwars tegen GT gegaan. En dat, en, dat heb je en, geen en, eten. En, en, nou, nou ja, luister, dat, dat he, daar heb ik slapeloze nachten van gehad. Dat durf ik heel eerlijk te, te bekennen. Uh, omdat dat niet de, de afspraken zijn bij ons in de fractie.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 Ja, je, het, nou, is, het, is, het is niet wat je ik, horen wil nee, dat snap ik. Zeker. Ja, maar maar, dan, dan, dan, maar, ik wil nog wel de, een de, ander ding horen. Het is namelijk. echt een pretentie ja, voor de ook, We, we ja. hebben niet zoveel tijd meer, maar we moeten ook even naar de, de komende tijd uh, ja. kijken. De komende week. En laten we met morgen beginnen. Morgen is er een bijeenkomst van de Partij van de Arbeid. En niet alleen de Partij van de Arbeid. Ook ja. GroenLinks schuift aan. SP, D66. Ja. Uh, D66 volgens mij niet. Ja, wel. Die stuurt een delegatie. Oh, die komen bij. Ja, ja, die dus, gaan uh, uh, dus ja, die willen misschien kijken hoe links, hoe daar nieuw leven in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 Ja, ik vind het een beetje flauw om over individuen te gaan praten. Maar volgens mij kun je ze zelf wel invullen. Mm -hmm. Dat denk nou. dat denk je ook wel. Ja, ja, nee, maar goed. Maar zou ze jou moeten bellen om, de, om, om af en toe nee, wat tips? Of, uh, nee? Wel nee, nee, ze moeten mij niet bellen. Um, nou, het, het, het, het uur loopt bijna af. Ja. Uh, we zitten in Amsterdam. Ja, jij kent Amsterdam natuurlijk als geen ander. Ja. Uh, ga je nog op stap hier in Amsterdam? Nee, ik ga straks weer lekker naar huis. Ik ben speciaal voor jou hierheen gekomen. Terug de polder in? in uh... Ik ga uh, terug naar, uh, naar de Biddenbeemste. Ik, uh, ik heb nog een zootje hout liggen. Uh, dat moet uh, op mijn carport gespijkerd worden. Dus ik ga morgen. Uh, probeer ik vroeg op te staan. Dan probeer ik daar wat aan te doen. Ik heb nog wat afspraken. Dus... Maar ga je nog wel eens op stap? Ga je nog wel eens de, de stad in? Ga je nog wel... Nee, ik ga, ik ga niet zoveel meer op stap. Uh, nee. nee, dat doe ik, uh, ik eerlijk gezegd niet zoveel meer. Naar de bioscoop, uh, naar theater... Uh... Ja, bioscoop wel eens. Dat doe, dat doe ik nog wel. Daar ben ik twee weken geleden nog een keer naartoe geweest, geloof ik. Uh, met een kleine jongen, uiteraard. Welk film? Uh. Ja. <laughs> nou, dat hij heeft indruk gemaakt. Nou, ik merk het, ja. Uh, wat was het dan ook alweer? Je? Jeetje. Maar, maar, maar, maar trekt de avond dan niet zo? omdat je, je kent Amsterdam, je weet wat er gebeurt. Het is, het is levendig, het is mooi. Er, er beweegt van alles, er gebeurt veel. Ja, ja nou ja, Amsterdam is in de nachtdiensten uh, die ik altijd gedraaid heb... altijd ontzettend boeiend. Uh, want dat, dat, zul je, dat, dat, dat weet je misschien niet. Maar er gebeurt ontzettend veel in zo'n uh, zo nacht. Uh, je zit niet stil in de, in de auto. Zeker niet uh, op een zaterdagnacht. Uh, meldingen vliegen hier omhoog wat dat betreft. En dat, is wel, uh, dat zijn wel de boeiende avonden. Dus als er hier nou een politieauto langs zou rijden, die zou even stoppen terwijl jij naar buiten loopt en ze uh, zou zeggen: Kom, uh, kom hier, oh, we doen nog even een rondje, dan zou je onmiddellijk meegaan. Ja, dan zou ik wel even meegaan. Ja, ja. ja dat denk ik wel. Ja. Dat bloed kruipt dus nog wel erg. Ja, natuurlijk wel. De kijk, politiewerk is gewoon hartstikke spannend. Je leert, uh, je leert dingen te zien die uh, een normaal mensen niet ziet, omdat jij je, je probeert je. Ja, je probeert je te verplaatsen in de boef, hè? in de gedachtegang van een boef. En uh, ja, daardoor kom je soms dingen op, uh, op, het, op het spoor. Probeer jij je ook in de Tweede Kamer te verplaatsen in degene in ja. jouw opponent? Nou, het, het, het is wel zo dat ik... Uh, dus dan zou je links toch heel goed veel, heel ja. veel goede tips kunnen geven? Ja. Wat wel grappig is, is dat uh, ik ben bezig met het schrijven van een boek... Hè, over uh, een aantal incidenten die ik bij de politie heb meegemaakt als politieman... Waarbij ik mijn ervaringen heb meegenomen de politiek in. En daar in de Tweede Kamer ook daadwerkelijk wat mee gedaan heb. Sterker nog, waar zelfs onderdelen uh, in het, uh, het Gedoogakkoord zijn gekomen. En wat wordt de titel van het boek? Dat heb ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Ik, ik, ik heb wel ondertussen zes incidenten uh, uh, benoemd. En helemaal beschreven hoe dat toen gegaan is. En, uh, nou ja, dat is gewoon... Uh, dat wordt heel erg leuk. Nou, ik... Uh... Ik, ik kijk ernaar uit. Ja. Ik hoop dat, uh, dat ik en ook uh, links misschien morgen er wat van leren kan. Oh, ben jij niet links? Uh, ik ben ja gewoon een interviewer. <laughs> hè? Je, je zei ik... ook links. Ja, ook, ja. Uh, maar ik dank jou in ieder geval voor het uh, mooie gesprek. Graag gedaan, en ik, ik wens je heel ook veel spreek. succes morgen met de uh, hout uh, afdeling. de schuur aan het timmeren. Ja, okay. Dank je wel. <laughs>